met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt het geen ramp dat de EU-top in Brussel... over de meerjarenbegroting is mislukt. De verschillen waren gewoon te groot, zei de premier na afloop. Hij wijst erop dat er bij het opstellen van de vorige begroting in 2012... de eerste gesprekken ook mislukten. Een paar maanden later was er alsnog een akkoord. De landen konden het onder meer niet eens worden... over het gedeelte van de Europese economie dat naar Brussel moet. Tussen de eisen van Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden... aan de ene kant en de andere landen... gaapt een gat van 75 miljard euro. Net als Amsterdam en Den Haag gaat ook Utrecht uitzoeken... of Joodse huiseigenaren na de Tweede Wereldoorlog... onterecht straatbelasting moesten betalen. Dat is een heffing voor het onderhoud van de stoep voor het huis.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 De man die woensdagavond om het leven kwam bij een steekincident in een instelling in Wageningen overleed toen de politie er al was. Volgens de politie was hij agressief en werd hij door zorgmedewerkers in bedwang gehouden. Reanimatie mocht niet baten. Omwonenden van de instelling in Wageningen klaagden dat de politie zo lang wegbleef. In de Noord-Italiaanse regio Lombardije moeten 50.000 inwoners van drie stadjes zoveel mogelijk binnenblijven in verband met een corona-uitbraak. Het openbare leven ligt zo goed als stil. Het coronavirus is vermoedelijk verspreid door een man die net terug was uit China. Zelf is hij niet ziek. Het weer. Bewolkt en vooral in het noorden regen. Vrij veel wind. minimumtemperaturen 4 tot 8 graden. Morgen veel bewolking en wat regen of motregen. Veel wind aan zee, soms stormachtig en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeerslijf. Verkeers verkeers ver de zin is mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Zin in Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort yeah! is. Zin in ZFM. ZFM. Met nu zie het. Ja, je hebt er even een eerste uur voor door moeten worstelen. Een uur met uh, wat flinke beukers en over beukers. Oh, wat was hier lekker hè? Die heerlijke snelle remix uh, van de outsiders. Je hebt een stukje carnaval gehoord met een flinke beat. Maar nu is het al echt zo ver. The one and only DJ Dion Sydney. See it sessions. Een uur lang Speciaal voor jou in de Begrügen Hallo hallo. Ik ga maar zelf inside mijn son, my love is Right. feels like I'm doing the crime But I don't fall in love Don't, don't fall in love It feels like I'm doing the crime Now we can make the world Yeah, yeah. So cool.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 the evening so far. I'm phenomenal no, no. I'm <laughs> done. Get down, I wanna rock right now. I can't get down, I can't get down, get down. I want rock right now. Now, I can't get down, down, down, I want to rock right now. I can't get down, I want to rock right now. I can't get down, I want to rock right now. I can't get down, I want to rock right now. I can't get down, I want to rock right now. I can't get down, I want to rock right now. I can't get down, rock right I rock right now. I get down, I rock right now. Oh, see It Sessions. De laatste beats van DJ Dion Sydney. Maak ook weer een einde aan deze twee gedurende See It. Volgende week vrijdag 9 uur sharp. Zijn we weer bij. Je. Ik zou zeggen, zet hem extra hard. Dat vinden we gewoon leuk. Maak er dit weekend een mooie weekend van. Maar dat gaat vast wel lukken. Ik zeg tot volgende week vrijdag... Mijn naam was DJ JK. En samen met DJ Dion Sydney was dit See It. Doei!